Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Egyptische leger zegt dat er wrakstukken zijn gevonden... van de verdwenen Airbus van Egypt Air. De resten liggen in de Middellandse Zee... zo'n 300 kilometer ten noorden van Alexandrië. Naar de zwarte dozen wordt nog steeds gezocht. Het toestel verdween in de nacht van woensdag op donderdag... toen het onderweg was van Parijs naar Cairo. Er zaten 66 mensen aan boord. Sada Abdeslam wil niet praten. De man, die wordt verdacht van een hoofdrol bij de aanslagen in Parijs... heeft vanochtend voor de Franse onderzoeksrechter gezwegen. Het was de eerste ondervraging door justitie in Parijs. Voor het eerst is een groep Albanese asielzoekers per charter uitgezet. Het zijn mensen die niet zelfstandig wilden terugkeren. Het aantal Albanese asielzoekers is in Nederland de afgelopen tijd fors toegenomen... maar de meesten maken geen enkele kans... omdat Albanië wordt gezien als veilig land... Iran wil het conflict met Saudi-Arabië bijleggen. De Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regio vrede en stabiliteit nodig heeft in plaats van spanningen. Hij noemt Saudi-Arabië een van de belangrijkste landen in de islamitische wereld.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 In de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo zijn honderdduizenden mensen gevlucht voor het water. Doordat het de hele week heeft geregend, staan delen van de stad blank. 57 mensen zijn al omgekomen. Het weer, vrij veel wolken, af en toe motregen, maar zo nu en dan ook wat zon, bij maximaal 18 graden. Morgen is er meer bewolking, maar het is vrij warm dan, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Dit was het... NLK. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Armastoort staat tussen Bladikum en 1 Brugge 8 kilometer. En richting Amsterdam staat 3 kilometer voor 1 Brugge. En nog een stukje verderop 3 kilometer tussen Naarden en knopend Muidenberg. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legend.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 Hetzelfde lied Wat ik wil, wil ik wel Wat jij wil, wil ik niet Nou, dan gaan we toch niet op een handdoek Dan Mooi. gaan we toch naar zo'n leuke hippe tent Met palmboom, gevulde ah, pa pa Hoe pa heet die dingen nou? Kinies. Nee, hoe heet het nou? Uh, blinis Blinis? Wat zijn blinis. blinis? Ja, dat zijn pannenkoekjes die ik, moet je dan vullen Dat uh. is heel erg in op het ogenblik hmm. Of kwartels Op een bedje van iets Op een bedje van iets? Ja, iets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 ik kom zelf ik die uh, banaan wel op. Niet. Nee, dus. Nee. Hans Borst. Nee. Oké, okay, dan maar weer. Naar het café dan maar weer. Biertje tegen de nadorst. Ik aan van gisteren. Toen ik uiteindelijk ook maar weer mee ben gegaan. Naar het stomme café. Helper zonker. Naar het keers naar de zee proberen te lokken met mijn oplaasbanaan. Oké. Okay. <lacht> <Huh? lacht> ik Aldus, vind haar uh, zo leuk. Ja, Brigitte Kaandorp. <lacht> Ze is zeker leuk. Dit was met uh, Theo Nijland. Een heel mooi duet naar het strand. Een beetje toepasselijk voor vandaag. Want we hebben het natuurlijk veel over het strand gebeuren vandaag. En uh, ja, toch zijn er aan de kust ook wel dingen waar we ons zorgen over maken. Hè? Want uh, wij zitten hier met de windmolenproblematiek. En uh, ik, ik moet me heel sterk maken, maar speelt dat in veren ook? Ik denk het toch haast wel, of niet? Ja. Hebben jullie daar ook mee te maken? We hebben één locatie... Uh... Dan plaatsen wij bewust uh, de windmolens, dat is Niels Jans. Ja. Daar staan ze ook, de, de, de hoogste uh, komen daar ook. En er is een plan uh, voor de kust. Ja. Uh, en daar hebben wij een bezwaar ingediend. Dat is op zich uh, wel afgewezen, maar daar komen niet de hoogste molens in het eerste vlak. Overigens zien wij al met heel helder weer de Belgische windmolens staan. Toch? Wat, ook. Ik, wat ik weet, want het is het windpark Borselen voor, de, voor ja. de kust. waar jullie krijgen, <coughs> Volgens mij krijgen jullie vijf uh, kavels, uh, weet ik daar. Maar um, op welke afstand komen? komt dat park? Weet je dat ongeveer? Uh, oh. ja, volgens mij op 10 kilometer, 11 uh, zoiets. Oeh, dus dichtbij. We zien de Belgische windmolens al, hè. die staan ietsjes verder. Maar, heel eerlijk gezegd, zie uh, je. Uh, nou. 14 dagen in het jaar. Het okay. moet echt heel helder zijn. Maar ik weet dat, dat bij jullie voor de kust komen ze dan uh, um, op, de, op die hoogte, maar jullie krijgen een tiphoogte, zoals dat een heel netjes heet, van 250 meter. Nou, um... Ik heb begrepen dat, uh, ik weet niet of het hier is, maar aan de, aan, aan de Hollandse kust, om het zo maar te zeggen, worden ze hoger. Dus wij hebben wel bereikt met onze actie dat ze lager, uh, niet de hoogste van Nederland krijgen. Nou, ik, nou dat, ik, dat ik, dan, dan wel die discussie wil ik misschien ja. nog wel eens een keer aangaan. Maar volgens het, het, het, het, het, het, het kavelbesluit wat er is genomen... dat ja. is het maximum uh, hoogte wat er kan komen. Dat is 250 meter volgens het kavelbesluit. Ja. Maar um, wij hebben hier namelijk ook windmolens voor de kust... die staan op dit moment op uh, 23 kilometer. 10 uh, zeemijlen. Uh, ja, dan ben je net in de water. Ja, dat is 10 mijl waarschijnlijk, ja, dat klopt ook ja, wel. Ja, ja, ja, dus ja, dat is ja. Dus ook die afstand. Maar ja. de molens hier zijn 137 meter. Ja. En redelijk zichtbaar. Speelt überhaupt in, in, in, in veren de, die hele problematiek... onder strand-exploitanten eh, bijvoorbeeld en onder bewoners? Of speelt dat minder dan bij ons? Nee, ik denk minder. Ja. Heeft het ook te maken met, met, met zeg maar de lange kustlijn? Zodat je het toch altijd een plek kan vinden waar je het niet ziet? Om het dan maar... Ja, want kijk, je zit, je zit ja, uh, niet meer op het eiland. Hè, want dat is nou verbonden. Maar vanuit Vrouwpollen zal je het nooit zien. Waarschijnlijk. Want dan mm. zit je aan een hele andere kant. Ja. Zit je in Zoutelanden, dan kijk je over de Westerschelde naar, naar, naar Breskens toe. Naar de overkant. Dan zie je ze waarschijnlijk ook niet. Hè. Dus je, je praat tussen Westkapelle en Domburg. Daar zou je... Maar mensen in Westkapelle aan het strand... aan de Westerschelde zullen ze ook niet zien. He, dus je hebt een paar plekken... en dan moet het weer al meespelen... dat je ze echt helder ziet staan. Ja, dan is het natuurlijk ook... het probleem leeft dan veel minder. Dat is natuurlijk ook logisch. Ja. Als je er minder last van hebt... dan maak je ook minder druk. Ja. Want ze moeten er toch komen. En uh, ja, Kijk, hier ja. krijgen we ze natuurlijk... vlak voor ons gesnuffert. En uh, gaan we dat heel goed zien? Want we zien natuurlijk de molens... die er nu staan al heel goed... Ja. En uh, ja, wij strijden hier voor een alternatieve plaatsing. Ja. Even terug naar um, uh, uh, jullie rol als, uh, beide als, als, als burgemeester. Uh -huh. um, jullie hebben bij elkaar meegekeken, om het zo maar te zeggen, ook bij collegevergaderingen. <kijkt> um, eigenlijk voor jullie beiden de, de, dezelfde vraag: Is het gelijk een collegevergadering, uh, zoals jullie mezelf be beleven? Of is hij toch anders? Of waar zitten de verschillen in? Nou, wat gelijk is, dat we beide openen en sluiten. En de spanning zit hem in het tussenstuk. En is die spanning gelijk of is die anders? Of mogen jullie daar niet nee, over uit de school klappen? Ja, ik klop wel eens, maar hij is collegiaal. de vergadering. Nee. Dat is heel netjes gezegd. Ja. Nee, maar merken ja. jullie dan even? Is er, is er een verschil in sfeer? Is bijvoorbeeld bij jullie, de Zeeuwen hebben dan zoiets van: nou, stug. Hoewel met een Limburger aan het hoofd, zal het om even. Maar is er dan een. Andere, uh, is het dan formeler? Nee, nee. Dat was nou, jij even collegiaal. Want je kijkt welk bestuur of welke gemeente ook. Je moet het samen doen. Ja. He? Uh, en ik merk dat de, de sfeer hier... hetzelfde zouden als bij ons is... Uh, ja, er zit, ik, ik denk inderdaad... dat er geen verschil zit... in formele omgang met elkaar. Hm. Uh, je vindt elkaar makkelijk. Dat trof ik ook aan in, uh, bij jullie in Veren. Dingen worden tegen elkaar ook gezegd. Zij het dat je wel een gradatie... Uh, een onderscheid kunt maken, bijvoorbeeld in hoe actief help je elkaar in portefeuilles. In Veren zit een heel ervaren wethoudersteam. Die hebben denk ik hun modus daarin gevonden. Dus, dus daar zie je gewoon een andere variant ontstaan. En dat is uh, bij de colleges, de verschillende colleges die ik heb gezien. Dus los van de plaats, maar het zit hem in de typologie mensen wat je aan tafel hebt. En ook de burgemeester heeft daar gewoon een rol in. Die doet ook daar wat mee. Ik heb de tweede periode dezelfde team wethouders. We kennen elkaar door en door, Het is hetzelfde uh -uh. team. Uh, dus er was na de verkiezingen gewoon snel doorschakelen. En, en dan ga je verder. En, en je pakt de rol weer op. Ja. Als je nou gaat um, uh, kijken naar uh, de zeeuw en de zandvoorter. Of eigenlijk, de, de, zeg je de verenaar of hoe, hoe noem je iemand uit veren? Nee, nee. We hebben een, uh, wij zijn toen als eerste begonnen in Zeeland, ook uh, uh, als gemeente, met een DNA. Maar ik heb 13 DNA-profielen voor 13 kernen. Want een Westkappelaar blijft een Westkappelaar. Dan gaan we hem geen Donburger noemen, of een Verenaar. En een Verenaar blijft een Verenaar. Dus al die kernen hebben hun eigen identiteit tot aan het middengebied toe, tot, tot Grijpskerken en Koude en en, en Zoute landen. Nee, dat, dat zijn met eigen identiteit, eigen dialect, eh, eigen uitspraken, eigen bijnamen af en toe eh, in Westkapelle. Dus, en dat, dat koesten we ook, die eigen identiteit, elke keer. En zijn het ook echte kustbewoners? Met andere woorden, met uh, het gezicht naar zee en uh, de rug naar het achterland? Ja, sommige kernen wel, middengebied niet. Uh, nee. Maar in, in de kust, uh, dus we hadden ze net, hè, kan ik wel zeggen... Dus, uh, toen liep er iemand over de straat en ik zei, dat is een echte kustbewoner. En ik zei, ja, je hebt gelijk, Ik zei, ja, die herken ik meteen. We hebben toch nog iets gemeenschappelijk. En, en ik kende hem. Ja. <laughs> Oké, okay, ja. we zullen niet vragen wie het was. Maar nee, we niet, <laughs> het is niet interessant. Het aardige is dat je kennelijk een aantal parallellen ja. toch ziet. Ja. Uh, aan profiel en houding, hoe mensen lopen, dat soort ja. dingen. En het, het, het is niet goed of fout. Nee. Nee, het en is gewoon, het gewoon herken je het of niet? Is het anders of niet? Dat is ja. gewoon aardig om over te hebben. Ja. Maar u gaf net ja. aan wat uh, het DNA van 13 kernen. Ja. Um, wij hebben hier in Zandvoort hebben ook het, uh, het DNA. De kern van Zandvoort. Bentveld heeft een ander DNA. Ja, en als je, als je nou. Um, burgemeester, kunt u de, de, de DNA van Zandvoort even kort uh, omschrijven? Ja, ik dacht gisteravond, zal ik hem nog even nalezen? Maar ik dacht, nee, ik ga het proberen op mijn geheugen te doen. Nou, kijk hoe dat geheugen is. Hard op de tong. Ja. Uh, sportief. Wij zijn uh, meer. Trend volgend dan trendzettend. Uh, reuring is hier altijd aan de gang. Energiek is hier van toepassing. En niet lullen maar poetsen. Ja, niet lullen maar poetsen. Dat is waar, die ben ik vergeten. Daar begin ik meestal mee. Dat verwachten ze <lacht> niet uit mijn mond. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is, eigenlijk is dat weer een samenvatting ja. van die andere. Maar dat is ja. natuurlijk eigenlijk... Heer uh, Zandvoort is dat een heel traject uh, uh, gegaan in, met IMA. Ik weet uh, de provincie Zeeland heeft dat ook op die manier gedaan. Ja, holland heeft, jullie... heeft het gejat van uh, Zeeland. Was, goed ja. Gejat, hè? Ja, nou, beter goed gebitten. Ja, ja. Bedankt voor het compliment. Ja. Maar hebben jullie dat in veren met die dertien kernen... ook op die manier gedaan om het DNA te bepalen? Ja. Uh, met inwoners, maar ook bezoekers erbij. En we hebben gewoon een fotoboek. Hè? Dus, dus uh, ik kan het op internet opzoeken: uh, fotoboek, elke kern heeft één uh, pagina met wat foto's en vijf kernwoorden. Dat is al. Ik heb wel eens op een landelijk congres gevraagd: zei is burgemeester, maar dan moet je toch een beleid hebben en regels. Nee, dat doen we niet. En 90% begrijpt als je die foto's ziet en die woorden ziet wat je bedoelt. En dan hoef je ook niet met, met boekwerkregels te beginnen. Van ja, u moet zo en zo. Hè. domburg is, is de moderne badplaats. Daar komen de vroeger Dat is chic uh, 19e-eeuwse architectuur, culinaire. Uh, de kunst, de schilders. Jan op Mondriaan zat daar. Westkapelle is het. Dijkwerk is het dorpje. Dat is, dat is rauw. Dat is ook uh, uh, uh, ja, heel authentiek. Heel sociaal ook. Uh, zuidlanden is weer een heel andere kern. Veren is heel historisch. Hè, nationaal beschermd. Ja. Uh, dus zo hebben we per kern uh, uh, vijf woorden. Ik heb het ook bewust niet in de gemeenteraad gebracht. Uh, daar kreeg ik wel vragen over. Van goh, burgemeester, waarvoor brengt u dat DNA-profiel niet in de gemeenteraad? Ik zeg, maar politici hebben de neiging om genetisch te manipuleren. Hè. Die gaan aan de DNA liggen sleutelen en dan krijg je wensplaatjes. En, en DNA ben je. Daar, kan je. daar kan je dus niet aan sleutelen. Tenminste, tenzij je genetisch nee, kan manipuleren daarop. Maar dat wil je niet. Maar dat accepteerde de gemeenteraad? Ja, ja maar, want kijk, politiek heeft natuurlijk de neiging: uh, geef ons een plaatje, ook als burgemeester. en wij gaan er wel sleutelen. Hè? Ja. Uh, maar dan moet je met DNA volgens mij hebben geleerd uh, niet te veel doen, want dan gaat het verkeerd. Uh, hè? Want dan ga je iets voorstellen. Nee, maar een bezoeker die naar Zandvoort komt, uh, uh, die moet dat ook voelen wat Zandvoort is. En dan moet je geen plaatjes hebben van tevoren als je er staat en denkt: nou jongens, daar klopt helemaal niks van. En, en blijf jezelf, dan straal je authenticiteit uit. Kijk, ik zeg altijd, de wereld globaliseert met z'n en nadelen. Maar als mensen thuis van het werk komen, of, of uh, van andere zaken... dan willen ze de geborgenheid voelen. Dan ben je thuis, je wil je in dit geval zandvoort zijn. Je voelt je thuis, je wil je authenticiteit proeven. En dan wil je niet meer, uh, je bent op zoek naar geborgenheid. Dat is de tegenstelde beweging tegenwoordig. Hè? Aan de ene kant over internet, we gaan de hele wereld over. Maar als we thuis zijn, willen we geborgenheid. Maar dan moet je wel aansluiten aan die DNA wat je hebt. Ja. Uh, en maak daar gebruik van. De toerist is uh, ook op zoek daarnaar. Die komt hier naar, naar zandvoort toe. Om niet om hetzelfde te zien wat hij in noord en Westfalen ziet. Of uh, weet ik waar. Uh, ziet. Nee, die wil zand proeven, zien en horen. Huh? En daar gaat het om. Blijf jezelf. En als, ik zeg altijd ook een vieren Als we op elkaar gaan lijken, hebben we een probleem. Ja, dat is mooi gezegd. Nou, dat is ook ja, precies eigenlijk de boodschap... die ja. vanuit de provincie Noord-Holland... richting de Noord-Hollandse kustplaats werd gegeven. Zoek je eigen identiteit en ga niet in ieder geval een ander uh, ja. kopiëren. Want, um, dat ziet het er is toch. Die heeft het door. Klopt. Ik, denk, uh, jongens, uh... Ik ja, weet dat jullie bijna weer weg moeten... naar het volgende programma. Ik wil toch nog... Uh, um, als het mag twee kleine uh, punten aanstippen. En dat is um, wat mij opviel... Op de, op de website van de gemeente uh, uh, Veren. Dat uh, de beheerders zijn... van de welkomborden per kern. En die werden ook expliciet genoemd... op de website. Ja, dat doen we... De mensen uit de kern zelf. We hebben ook, ik weet niet of je de borden gezien hebt op foto's. Hè? Dat ja? zijn niet die standaard dingen. Nee, we hebben echt een foto van die kern. Hè? De he heeft de kern ook zelf kunnen uitkiezen... welke foto's zetten wij op de welkomstborden. Hè? Die staat ook een beetje schuin erop. Zo'n groot bord. En heeft de, hoe, hoe is dat gebeurd? Dat is echt vanuit de voorstel en het college? Nee, dat heeft komt gezien... vanuit die DNA-boeken. Eh, ja. Toen hebben we gezegd, nou, hoe gaan we er nog verder vormgeven? Nou, dan kan je net zoals heel Nederland doet... Eh, allemaal van die, van die standaard bordjes plaatsen. Nou, we willen altijd iets, eh, toch wel iets leuks hebben... en waar je mee opvalt... En dan komen we met het idee, ja, we gaan het zo doen. Nou, dan hebben we tegen de kern gezegd... zoek zelf uit welke foto je van die kern erop wil hebben. Uh, daaronder uh, staan de bordjes van de activiteiten. Die, die, die onderhouden ze zelf. Dat doen ze zelf vervangen, erop plakken. Uh, daar doen wij als gemeente niks aan. Dat kunnen ze allemaal zelf doen. Uh, en, dat, en dat loopt perfect. Want dat, dat, dat is ook maar... iets van hen. Uh, niet van de, de gemeente, om het zo moeten te zeggen. Is dat ook iets voor Zandvoort? Of zou dat niet werken in Zandvoort? Um, ik, ik weet niet of het niet gaat werken. Dat, ik denk... Absoluut dat wij een aantal inwoners hebben die zich dat, uh, daarover ontfermen. Uh, maar je, je, je hebt hier te maken met dat wij in een andere fase zitten volgens mij. Wat je heel erg merkt in Zeeland is dat zij al heel lang sturen op die eigen verantwoordelijkheid, die identiteit. En dat ook los hebben gelaten. En in mijn beleving zijn wij in Zandvoort in dat traject op dit moment in een soort tussenfase. Waarin we aan het kijken zijn van uh, hoeveel kun je daar neerleggen verantwoord. Uh, wanneer krijg je hem weer terug? Wat is een grens? En dat is ondervindelijk. Het belangrijkste traject wat nu loopt, zeg ik altijd... is eigenlijk het hele sociale domein... met de wetmaatschappelijke ondersteuning. Daar zijn we gewoon... ik vind mensen weer laten doen wat ze zelf goed kunnen. Zonder dat wij bemoederend, betuttelend uh, meekijken. Maar vooral kijken vanuit een houding... wat kunt u zelf kritisch bevragen? En wat is er dan nog nodig? En natuurlijk ook een inschatting maken van... Hoe ziet die omgeving van mensen eruit? Nou, dat soort stappen. Ook met evenementenvergunningen zijn we daarmee bezig. Ons pop-up weekend is denk ik voor heel Nederland uniek. Omdat we daar eh, mensen meenemen. Vooral die evenementenaanvragers. Want we zijn niet gek. Van joh, wees je bewust van je verantwoordelijkheid in dat traject. Dit zijn normale regels die je eigenlijk zelf al zou moeten willen. Dat zou ook onderschrijven. Heb je helemaal geen vergunning nodig. Als je daar eigenlijk op basis van vertrouwen zegt... Kunnen we dit afspreken met elkaar? Dat is vorig jaar heel goed gegaan. En nu denk ik weer. Dan kan je dat gewoon doen zonder vergunningverlening. En Het mooiste compliment kreeg ik in de voorbereiding van een paar ondernemers. Ik was dan zo even aan het praten met een paar deelnemers. En die zeiden, geweldig dat u dit doet. En oeps, wat ben ik me nu bewust van het feit dat ik het verantwoord moet organiseren. En dan is het kwartje ja. gevallen. Want... Wij kunnen als overheid alles wel vastleggen op papiertjes en zo... maar het gaat erom dat wij tussen de oren van mensen... die daarvoor verantwoordelijk zijn, vind ik, die beweging creëren. Een grote compliment dacht ik van wauw, dat is mooi. Tja, dat zijn... Ja. Kan ik me helemaal ja. voorstellen ja, dat, uh, dat u die gewaarwording had... Ik, uh, uh, kijk ik denk dat, dat de we klok. het gaan uh, ja, rond het gesprek. Want maar u heeft nog dan een dan druk nog ja, of dan, niet? Oh, jij ja, nee, nog een punt? Nee, ze mogen een laatste uh, uh, statement zou <lacht> ik bijna een willen maken. Van, uh, wat laatste punt. Want jullie <lacht> hebben... Uh, uh, Nick Meijer is in, in, in Vieren geweest. Uh, Rob van de Zwaak is hier in Zandvoort geweest. Maar het, het is natuurlijk leuk en het is gezellig. Maar wat is nou voor jullie allebei een punt geweest... dat je dacht van, wauw, dat neem ik mee terug naar huis... en dat ga ik uh, bij, bij, bij mij in de gemeente uh, toepassen? Uh, het bezoek in Veren was inderdaad leuk en gezellig. En op, op één punt vond ik terug wat ik zelf ook bazaal intrinsiek geloof... en dat heeft Rob van der Zwaag net beschreven... en ik heb daarop doorgeredeneerd... is dat neerleggen van meer verantwoordelijkheden naar de samenleving terug... zodat je als overheid verantwoord kunt terugtreden. Verantwoord. Want we zijn altijd aanspreekbaar en noem het maar op. Dus ik denk dat wij in die weg gaande zijn... ...in de goede richting. En voor mij geldt uh, gisteren... Bij, ...bij de politie geweest... Uh, ...mooi, mooi, mooi kantoor in Zandvoort... Uh, ...wij hebben in, in Donburg... Uh, ...in het gemeentehuis alleen nog maar... Dus ...ik wil daar nog eens naar kijken... ...hoe die structuur... Uh, ...met die expertise's die hier zijn opgebouwd... ...hoe, hoe wij daarmee omgaan... ...en misschien nog eens een keer zeggen... Van, uh, ga, ...ga ook nog eens een keer kijken daar... ...kijk eens mee... ...en vanmorgen ook wel de veiligheidsregio... Uh, die volgens mij toch door zaken goed op orde heeft. Veel centraler ligt om de kleine gebieden. Want wij moeten veel groter gebied bestrijken. En hier is de GGD bij samengevoegd. En wij zitten ja. nog wel te kijken. Van, ja, moeten we dat nou doen? Ja of nee. Dus, dus misschien is het om de specialisten ook nog eens te laten kijken. Van, goh, ja, wat zijn nou de voor- en nadelen? En hoe aanvaardt uh, hier de regio dat? Oké, okay, ik wil jullie beiden heel erg hartelijk danken. Voor jullie openhartige gesprek. Uh, voor jullie aanwezigheid hier. Ik hoop uh, dat deze uh, uitwisseling misschien nog een keer vaker gaat gebeuren... en dat we jullie dan uh, weer hier aan tafel uh, mogen uitnodigen. En we sluiten af uh, dit onderdeel met het nummer van... van uh, Tina Turner, Brian Adams... op verzoek van uh, de Verense burgemeester. It's only love. word je wakker van? Huh? <laughs> verder met uh, Zij Geloofde Mij, André Hazes. Ze lachte slapen Vroeger gisterenavond Mag toch mij Misschien ben ik vanavond vroeger vrij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 Voor mij is vrij. Zij gelooft in mij. Het is alweer tijd voor het nieuws, Dolly. Ik ben er klaar voor. Ben jij er echt klaar voor? Ja, kom maar op. Ik ook. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja. En dan wederom een regionaal nieuws van 20 mei 2016. We gaan eventjes naar het beroemde en verwachtingsvolle weekend. Wanneer Max Verstappen naar Zandvoort komt. Want hij laat het niet alleen bij de zaterdag en de zondag... maar ook vrijdagavond gaan er al allemaal spannende dingen gebeuren. Voorafgaand aan de familiedagen van Max Verstappen... komt hij ook weer, net als vorig jaar, naar het Raadhuisplein. Alleen, dit verschil, vorig jaar nam hij Toro Rosso mee. Nou, ik, ik stond erbij, ik heb gehoord hoe ze hem aanzetten. Je weet niet waar je het zoeken moet. Wat een kabaal komt daar vanaf. Dus mensen, als u erheen gaat, want er komt nu nog een groter monster mee, zeg maar... Als ze erheen gaat, neem iets mee. En zeker als je kinderen bij je hebt, neem iets mee om die oren te beschermen. Hè? Want, want het, uh, dat gaat echt heel hard je hoofd in. Want, wat zal ik vertellen, vorig jaar die Toro Rosso. En dit jaar neemt hij waarschijnlijk zijn Red Bull RB12 mee. En dat is dus de bolide waarmee hij afgelopen zondag zo'n prachtige en historische zegen heeft uh, behaald. Nou, zeker is dat er een handtekeningensessie gaat komen en een bordessen bij het raadhuis. En de verwachting is dat Max en zijn team tussen half acht en acht uur naar het centrale plein van Zandvoort gaan komen. En reken maar dat ZFM daarbij gaat zijn. En niet alleen daar, maar ook de zaterdag en, en de zondag, zondag uh, kunt u de hele dag nieuws verwachten over die dagen. Zaterdag vanaf twaalf uur. Ja, na Goedemorgen Zandvoort schakelen we meteen over naar allerlei reporters uh, die overal uh, staan en uh, verslag gaan brengen. Goed, uh, dan gaan we naar de beachpopzingers. Want de beachpopzingers die hebben binnenkort een feest, ze vieren hun koperen jubileum. En uh, dat betekent dus dat ze twaalf en half jaar bestaan, hè, voor de mensen die dat nog niet helemaal weten. Uh, in ieder geval gaat de groep dat vieren... met een heel groot concert op zaterdag 4 juni in Theater De Krocht. Onder leiding van dirigent Arno Westerburgen... brengt het koor nummers tegen horen van onder andere... Van Velsen, The Beatles, Robbie Williams, Dotan en ook Nederlandse bands als Bluff en Toontje Lager. Nieuw dit keer is de medewerking van de dansschool van Connie Lodewijk... Uh, van On Air Dance... Dansers zullen enkele nummers extra bravoure meegeven. De band heeft ook een uh, speciaal instrumentaal muziekstuk ingestudeerd. Zoals ik net zei, zaterdag 4 juni in de krocht. Het begint om 8 uur. De zaal gaat open om half 8. En de kaarten kosten 8,50 euro. En zijn te verkrijgen bij de Bruna Balken en de op de krocht. Of uh, op de avond zelf aan de deur. En... Uh, het is inclusief een pauzedrankje. Een snelheidsduivel is woensdagavond met liefst 125 kilometer per uur... over de Prins Bernhardlaan in Haarlem geraast. Helaas voor deze automobilist was er net een snelheidscontrole gaande. Dus hij had hartstikke pech op de straat... waar je dus maximaal 50 kilometer per uur mag rijden. De politie heeft nog gezocht naar de, bestuur, naar de bestuurder... Nou, naar de bestuurder die zo hard langs kwam vliegen. En uh, ze wilden graadse rijbewijs innemen. Maar hij was zo snel dat ze hem niet meer hebben aangetroffen. In totaal reden er 479 voertuigen langs de radarwagen. En daarvan gingen 70 bestuurders over de maximumsnelheid heen. En uh, die kunnen dus allemaal een procesverbaal in de brievenbus verwachten. Tot zover het regionale nieuws voor deze vrijdag. Het weer bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, het is vandaag over het algemeen wat bewolkt. En met name vanochtend viel daar wat lichte regen en motregen uit. En toch wordt het vanmiddag geleidelijk droog. En later, zelfs vanuit het westen, gaat het opklaren. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar ongeveer zo'n 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige zuid- tot zuidwestenwind daalt de temperatuur naar 11 graden. Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden... en met die wind wordt warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur oploopt naar ongeveer 23 graden. Later op de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe. En uh, tot zover het nieuws, al dus uh, volgens Rico Schreuder. Het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 Too much light. Met ja, ik viel het wel hoor. Ik voel hem wel. Hè? Ik voel hem wel. Ja, ja, he? ja, ja, ja, het ja. ziet het wel lekker uit Ja, ja nummertje voor uh, Belinda. Op verzoek van Belinda. Onder het uh, mom van het liedje van de Sidekick. Hè? We even een ja. nummer hebben uitgekozen. Waarom nou, waarom? Goed hè? van ons. Leuke hey, he, nummers ook. Hè? Ja, ging ook goed. Hè? Oh, ja. Hoe vond je het de uitzending om te doen? Ik vond het leuk om te doen. Ja, het, is, het is even een andere rol. Dat je denkt van oei. Even de vragen stellen in plaats van de voor Maar ik vond nou, het... Uh, zoveel oei had je er niet mee. Ze rolde er zo uit. Was ja, echt, je maar, was echt uh, Sonja Barend waardig hoor. Nou. Uh, <laughs> met mijn roepen misgelopen. Ik nee, ja, kan je altijd nee, nog al, beginnen. Altijd nog. Nee, ik vond het erg leuk. Ik, vond, ja. ik moet ook zeggen dat uh, ze waren allebei heel open. Ja. In het, uh, in de, in de, gewoon in het vertellen. en Ja dat... Uh, Eigenlijk lijken ze ook wel een beetje op elkaar. Dat, nou, ik, dat viel mij nou ook op. Hè? Het, het, het, het waren twee gelijkgestemden. Ja. En dat, dat merk je. En wat ik heel erg leuk vond... de openheid naar elkaar toe... en het, de wil om van elkaar te leren. Ja. En uh, ik, ik hou daar wel van... als mensen zo zijn van... nou, ik kan van jou nog heel veel leren. Hè? En, en dat, dat iemand dat ook durft te zeggen. Dus... Uh, ik weet niet hoe de luisteraars het ervaren hebben. Ik vond het uh, een, een machtig uh, mooi uh, uurtje... om zo eens te horen wat de twee burgemeesters uh, beweegt. En uh, hoe, hoe ze tegenover allerlei dingen staan. En dat heb je toch maar mooi eruit weten, ook. beutere uh, Belinda. Het is nou, ook dankzij. een keer wat anders dit. Dan, dan ja. alleen maar muziek en het nieuws. En... ja. Ja. Nou, je, het, het, het leuke vind ik op deze manier wel. En dus dat, nou ja, dat kunnen we misschien wat, hè, dat wat, wat, wat vaker doen. Af en toe een speciale uitzending. Je kan wat meer uh, diepgang, je hebt wat meer tijd. Je kan ja, rustig aandoen. Je ook. moet nou, niet in twintig minuten even nee. van uh, het snel drain dat jassen. Dat was dan ook altijd het programma van het. Uh, of het, het format van het programma Zand voor Draai Door. Hè? Dat ja. onze gasten hier twee uur waren. Dat je gezellig met Precies. elkaar. Uh, ja, al, al pratende elkaar. Nou, ik ontdek. zie kansen voor ons. Ja, nou, ik ook hoor, wat mij betreft... Uh, girls power, ja, ik ervoor. had gevraagd, ja, is daar niet een Girls power, van? nee, daar gaan we nog oh. naar zoeken. En dat wordt, dan, dat wordt dan onze aanvang jingle. Precies. Voor we Dat gaan we nog even bedenken. Maar jo Jonas, heb je ondertussen nog wat... Um... Ik een leuk hollen. muziekje gevonden voor ons. Oh jee, we hebben toch zat meegenomen. Hè? Ja, Zullen we het doen, wel. de Jacksons of, uh, of van Blondie, Denise Denise? Hè? Want dat wil de burgemeester niet Meijer nog horen. Klopt, want zij geloofde in ja. mijn andere hazes. Dat die was hebben natuurlijk voor zijn vrouw uh, uh, Janni ja. In de ketto hebben we gehad van Elvis. Nou, we hebben natuurlijk van de burgemeester van de Zwaag Bluf, aan, de aan de kust gehad. George Michael en Mary J. Blige hebben we die al gehad. Nou, volgens mij niet. Volgens mij, mij niet. Zei van wel. Ja, ik weet Tine, het niet. Okay, en Brian Ems hebben wel gehad. Dus ik denk dat we... Zij geloof mooi... in mij hebben ook gehad. Precies. Ja. George Michael en Mary J. Blight. Zullen we die dan maar even doen? Is Precies. S. Is leuk. loves Ja, ja. Mooi nummer van George Michael, Mary J. Blige... Uh, op verzoek van de burgemeester van Veren, Rob van der Zwaag. Uh, ik ken dit nummer trouwens van Stevie Wonder, volgens mij. Klopt dat? Of weet jij dat niet, Jonas? Nou, ik ja, is dat we... het een nummer van, jo uh, van Jonas was. Van dus? van... Nee, nee, ik heb alleen uh, Jonas. Uh, Jonas Blue en Car, dat is van mij, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja. En die kennen jullie toch wel Van nee, nee, die ken ik niet. Nee? Ga je die vandaag draaien? Nou, hij komt wel vaker voor, denk ik, vandaag. Oké, ah, oké. Okay, okay. Ik wist helemaal niet dat jij een eigen nummer had. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Hoe moet ik dat weten, joh? Nou, het is niet mijn eigen nummer, maar oh. het toevallig, uh, oh. wordt mijn naam er wel eens ingebruikt. oké. Oh, okay, nee, kijk okay. maar, hier staat ja, hij. Ja, ik zie het staan. Jonas <laughs> Blue inderdaad. Samen met de Dakota. Kar. Ja, lachen. <laughs> Leuk. Nou, zo. ik ja, heb ja. ook nog een nummer uh, voor we hè? Pretty Belinda van Chris Andrews. Heb jij oh, er ook een ja. dolly? Hello Dolly hè, van uh, Louis oh. Armstrong. Ja, ja, ja. Hebben we alle, iedereen ja. heeft en, hun eigen uh, wat, nummer. En wat, wat uh, va vaak gezongen werd voor mij is... Uh, van uh, ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot... <laughs> Ken je die niet? Ik wil voor mijn verjaardag een dolly oh, ja. dot... Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, daar staat nu te kijken van, nou, die ja, oude vrouw ja, okay. daar... Dat is, sentiment. is dit weer? voor mijn tijd of na mijn tijd? Nee, dat is ver voor jouw tijd. Ja. Heel ver voor jouw tijd. Oh, ja, en nou ja, we zeiden het al, hè, voordat je het weet... is zo'n uitzending alweer bijna voorbij. Want we tikken alweer aardig naar de klok van twee uur toe. We zijn om twaalf uur begonnen... He, gezellig de ja. burgemeesters van Veren en Zandvoort op bezoek gehad. En, uh, wat, uh, 20 mei, we... en daar zit ik ook te denken... want het is de, volgens ja. mij de eerste week deze week van de examens. Ja. Uh, twee uh, week? Sommige, uh, voor hier voor de Wim-Gertenbach-Mavo... die zijn deze week begonnen. Dus volgende week de laatste examens. Dus uh, dat is ook spannend nog. Uh, ze hebben nog. vandaag uh, uh, economie. En uh, van, wat hadden ze nou vanochtend, weet ik niet meer. En dan maandag hebben ze natuur scheikunde en dan, uh, dinsdag, ja, weet ik allemaal niet meer. Dus dan is nou het, goed, het in ieder geval, dan maar, is dan uh, even, een, een paar dagen blokken voor, voor alle. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. kandidaat in Zandvoort. Ja, dat is een omgeving. Ja, die meid van mij doet nu ook examen, maar die is er echt Spannend. ziek van geworden. <laughs> nee, nee. Nou, nee, die is echt, die is echt helemaal zwaar verkouwen. En uh, dat komt niet goed uit, want ze wordt woensdag geopereerd. Dus dat, uh, dat. Dat is helemaal niet mooi. Nee, nee maar goed. dat zijn, dat zijn, to, dat ja. zijn toch spannende tijden. Kan wel, heel kan wel ja, dus, ja, ja, ja. Kijk, ja. Dat, dat kunnen wij van ons heel vroeger hebben, wij dat ook nog wel eens meegemaakt. Ja, nou ja, in ieder geval, jongens. Succes! Zet hem op! Nog een paar Namens dagen. Belinda, Jonas en mij. Zet Succes. hem op! Zorg dat je er met een diploma vanaf komt en dat je lekker door kan naar je volgende opleiding. Eh, want ieder Precies. jaar dat je wint is meegenomen. Daarom, echt en, wel, uh, dat hoor. Dat Ja, zo is het. Ja, dus uh, ja. sterkte allemaal. Nog een paar dagen even volhouden. En um, dan zit het er weer op. En dan kun je daarna heerlijk vakantie vieren. Zo is het. En ik denk dat we daar maar mee gaan afsluiten. Want we gaan denk ik naar ons laatste liedje zo'n beetje kunnen nee, we er nog, en, uh, kun je, dan hebben nog zo nog tijd voor uh, twee. Ja, Als er zou je zijn denken? Nou, ik ben er nee. zeker. Ja, dat redden we klopt wel. Het, kl klopt nee, het, nee, dat klopt. Uh, het bij jou klopt niet. Oh, dat klopt niet daar. Oh, oké. Okay, nee, daar zit ik helemaal verkeerd. Dan laat ik het toch maar aan Jonas over. Waar gaan we nu naar luisteren, Jonas? Can you feel it? Ja, ik voel het wel. De ja? Jacksons toch? Ja, die van de Jacksons. Ja, zie je. Voel hem. every En wij gaan van natuurlijk meteen te, uh, gelijk. Want dat is het weetje van de week. Vrouwen hebben vaker gelijk. Vrouwen kunnen nou met een gerust de discussie aangaan met mannen. In meer dan 75% van de gevallen heeft de vrouw namelijk gelijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd verricht in zowel de zakelijke als de huiselijke sfeer. Het bleek dat vrouwen in discussies met mannen vaker aan het langste eind trekken. Onder andere omdat vrouwen in discussies beter het hoofd koel kunnen houden en ze minder snel domme dingen zeggen. Over de uitslag van het onderzoek mag wel worden gediscussieerd. Vrouwen hebben namelijk toch gelijk. Oh, Dat is uh, ja. Ne, dat leuker. is jammer voor jou, Joris. Ja, inderdaad. <lacht> het is me goed dat ik niet mee heb gedaan aan dat onderzoek. He? Dan was het meteen uh, ja, maar, een heel ander gemiddelde geweest. Wat het leukste vind ik altijd dat ik altijd mezelf gelijk geef... en dat de rest zegt, nee, je hebt geen gelijk. <lacht> Precies, en dat zeggen we bij deze ook. En waar sluiten we dan mee af? Dat mijn oma altijd zei... gelijk is recht en ongelijk is een bochel. Nou, dat is... <lacht> nee, we sluiten af <lacht> met... Uh, <lacht> Ja? ja? Wij sluiten af met Alicia Keys' Girl on Fire vandaag. Zo is het. Dat Precies. u dat maar weet. wij ja, vonden het leuk dat u heeft geluisterd. Absoluut. Het was een hele de gezellige, de gezellige de uitzending. uitzending. Dankjewel, en Pierik. En jij ook bedankt, Belinda. En Dank uh, wij je wel, bedanken Jonas. Jonas. Dankjewel. Uh, tot gauw. Hoi. Don't We can fly.